Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat keer in de Oekraïnse stad Lviv. Vanochtend werden daar meerdere raketten afgevuurd op die stad. Zes mensen hebben het niet overleefd, zegt de gouverneur van die regio. Acht anderen zijn volgens hem gewond geraakt. De raketten sloegen in op militaire plekken, vlakbij een spoor en op een autogarage. Ook in Mariupol waren bombardementen. Er zouden bommen zijn gevallen in het havengebied en op een staalfabriek. Jonge kinderen worden bijna niet gevaccineerd tegen corona. Sinds eind februari kozen nog geen 6.000 ouders ervoor om een kind tussen de, 11, tussen de 5 en 11 jaar een eerste coronaprik te geven. Blijkt uit nieuwe cijfers. Geen enorme verrassing vindt het RIVM. Ze hielden er al een beetje rekening mee en zeggen dat het vaccineren van jonge kinderen ook niet per se nodig is. Het zijn toptijden voor kroegen en restaurants. In dit zonnige paasweekend zitten een hoop mensen op het terras. Maar op sommige plekken was het zo druk dat de horecatenten handen tekort kwamen. Ja, we zitten nu op de 80 met de oproepkrachten en vaste medewerkers. En we, ja, we hebben er eigenlijk wel een stuk of 15 nog wel bij nodig. Koks en bedieningvast. We hebben hier verderop ook nog een restaurant, de Korenmolen. En daar zijn we nooit gewoon dicht omdat we te weinig personeel hebben. Tijdens de coronacrisis zijn veel koks en serveers vertrokken en niet meer teruggekomen. Eén groot feest in Eindhoven gisteravond. PSV won de bekerfinale met 2-1 in een superspannende pot tegen Ajax. Na de wedstrijd in de Kuip werden de spelers gehuldigd in hun eigen stadion in Eindhoven. En daar zat de sfeer er lekker in, hoorde de lokale omroep Studio 040. Zegt, legendaris. Waar echt de meest legendarische? Gas erop, volle bak, mooi. Oh, spanning, je maakt hier iets niet vaak mee. Ja, genieten. Bluts, tranen, uit eindhoven! Ja, de politie heeft nog wel 22 mensen opgepakt. Zij werden aangehouden in en rond de Kuip. Voor de wedstrijd vond de politie drugs in twee bussen met Ajax-supporters. Die werden teruggestuurd naar Amsterdam. Het weer dan nog, lekker zonnetje vandaag. In de middag komt er wat bewolking. Het wordt 16 graden op de Wadden en 21 in Limburg.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 morgen, een hele, hele, hele, hele goede morgen! Want heeft het voor de best We zijn er weer met de Goedemorgen Zandvoort. Het is vandaag 14, 16 april 2022. We zitten aan de Tolweg. En uh, ik zie naar het begin van uh, ZFM te kijken, want ik zie de Watertoren voor me. Daar gaan we straks over met uh, Kees Draaisma. Jan Koper staat hier de techniek te doen en zal mij zeker assisteren. Kort draaier heeft de jingles en de muziek gemaakt. Geen duur te bedankt alvast voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. Wij gaan uh, praten met Kees Draaisma. Uh, architect van de Watertor en Villa Mare staat hier uitgebreid uh, uh, uitgestald. Daarna praten we met John Vrijhof, Die heeft een paasboodschap uh, namens de protestantse kerk. Toneelvereniging Wim Hildering komt ons vertellen... wat de gelukkige winnaar is. Eindelijk mogen zij weer optreden. En uh, we gaan natuurlijk horen wat voor uh, grappigs er nu weer komt. In het tweede uur gaan we een stukje politiek doen. Ralf Enstra, een nieuw raadslid CDA, stelt zich voor... En daarna praten wij met Alicia Paap of Pebbles, dat weten we nog niet zeker... over haar debuutboek Kinderen van Vuur en Ijs. En als laatste stelt het nieuwe bestuur van Classic Concert zich voor. Piet Hein van Mechelen is de voorzitter en Frank Visser is de penningmeester. Tot zover. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een prachtig gipsen, plastic plaat die je hier neergelegd hebt. Het hele plan van de Watertoren Villa Maris... Uh, Polman en uh, Remo de Biazi uh, staat erop. Ja. Um, we gaan het hebben over de watertoren. Hij moest preventief gesloopt worden, begreep ik. Nou, gesloopt. Uh, uh, uh, we kwamen van de ene tegenvaller en <laughs> de andere tegenvaller. Nee, ik heb het even over de 1 april grap. Hoe vond je hem? <laughs> nou, ik, uh, ik, ik zat in het, uh, in het buitenland op dat moment... En uh, uh, uh, iemand die, uh, die stuurde mij hem door. En ik dacht, wat krijgen we nou? En ik was inderdaad helemaal vergeten dat 1 april. Dus ik ben er volledig met boter en suiker in gegaan. <laughs> <laughs> maar uh, de werkelijkheid is... Uh, uh, nou, even naar het begin. Hè? Want eerst was er een ander plan. Toen gingen jullie samenwerken. Hoe lang is dat geleden? Uh, 2020 hebben we volgens mij de vaststellingsovereenkomst met elkaar uh, nee. afgesproken... En zouden we op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten van Bad Zandvoort... zouden we de nieuwbouw gaan maken rondom de toren en de toren zelf? Um, de toren zelf is denk ik het meest heikele punt geweest. Want de, uh, het gebouw van Filamaris en het, uh, het blokje daarnaast wat ook van jullie is... dat komt een beetje overeen met de blokken van, uh, van de andere heren. Er is veel te doen geweest over die Wagentoren. Van, van, ik heb jou wel eens horen zeggen... het is zo slecht, het moet gewoon, de buitenkant moet er helemaal af. Ja, en, klopt. Ja. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Je bent gaan kijken? Ja, we zijn gaan kijken. En uh, dan begin je natuurlijk met... Van, nou, hoe krijgen we hier een plan in? En uh, vervolgens ga je ook uh, technisch onderzoek ga je doen. En ik, ik had natuurlijk zelf al de nodige dingen... ook als, uh, als architect had ik gezien... Uh, dus ga je een adviesbureau in de hand nemen van jongens, uh, uh, vertel ons uh, hoe kunnen wij goed met deze gevel omgaan? En uh, toen het eerste adviesbureau, BDA, uh, Kiva geveladvies, zei van nou, feitelijk moet je de hele toren slopen. Nou, dat ging ons wel ver, uh, hebben we een second opinion uh, gevraagd en uh, IDDS. Maar ja, die kwamen uh, uh, niet helemaal tot soortgelijke. Maar ze zeiden wel, van, ja, die gevel die, uh, die is gewoon, gewoon niet, uh, niet te behouden. Uh, betonsculptuur is heel mooi. Er uh, zit wel uh, de nodige betonrot in. Maar met kunstenvliegwerk kun je daar een heel groot deel van behouden. Uh, dus uh, nou, daar moesten we, dat was ons startpunt. Dan heb jij een startpunt. En dan uh, zijn er ook nog mensen in de die er wat van vinden. Uiteraard, en terecht. En, ja. Het is niet mijn toren, het is ons toren. Ja. Maar hoe is dat gelopen? Want uh, uiteindelijk, en uh, dan kom ik straks op, op de presentatie... maar in het begin uh, de contacten met, met uh, de buurt. Ja, nou, we hebben uh, in de eerste instantie natuurlijk toen wij erachter kwamen... van ja, hoe, is, hoe, hoe gaan we dat doen? Er is gewoon een, het is gewoon een monument. En dus daar moet je op een juiste manier mee omgaan. Uh -huh. En uh, Dus daar hebben we met de monumentencommissie uh, heel veel gesprekken over gevoerd. Hoe kunnen we het doen? Hoe kunnen we het anders maken? Uh, wat is dan technisch haalbaar? Wat kunnen we bewaren? Dus da daar zijn we al iets van vijf, zes, zesties. Vandaar dat we een jaar achterop uh, geraakt zijn. Want er moesten nu allemaal rap rapportages gemaakt worden, uitgezocht. En uh, uiteindelijk, samen met de monumentencommissie, uh, is er een, uh, uh, heeft de gemeente heeft een programma van eisen opgesteld aan de hand van alle bevindingen. En dat is eigenlijk uh, dat is het uh, esthetisch programma van IJs is dat mm. geworden. Ja, en dat is feitelijk uh, de, de bandbreedte waarbinnen wij moeten opereren. Nou, uh, aan de tekening en aan de maquette te zien is dat, uh, is dat flink gelukt. Um, de filamaris, even om een klein beginnen... Ja. die uh, uh, wordt vervangen door een blok... Klopt. En, en, en hoe, hoe, hoe groot wordt dat en hoeveel woningen zitten er erin? Nou, we, we begonnen natuurlijk met de huidige toren. En het bestemmingsplan was ook uitgangspunt. Uh, maar in de bestemmingsplan staat ook aangegeven... dat, je, uh, dat we tegen de toren uh, aan mochten bouwen. Uh, en uh, wij, we hadden een, een hoeveelheid, vierkante meters, hadden we opgekregen. En dat maakte toch wel dat het, uh, het volume redelijk fors werd... Mm -hmm. Uh, dus samen met stedenbouw, die, uh, met name stedenbouw, uh, uh, hikte daar wel heel erg tegen aan. Van nou, kunnen we uh, niet daar iets, iets anders, als die gevel er toch vanaf gaat, uh, kan die niet 10% vergroot worden? Dan kan het volume, uh, zo'n hele verdieping kan eraf. En dan kan er nog een sprong gemaakt worden richting de buurt. Nou, en hij kon, kan loskomen te staan. Nou, dat waren wel drie hele belangrijke elementen waarmee we. Uh, want dat gaat hier toch om de toren. Mm -hmm. Zodat we de toren volledig vrij weer konden neerzetten. En uh, ook de doelstellingen uh, mm -hmm. van de vierkante meters om het financieel ook haalbaar te maken. En uh, dat, dat was eigenlijk de basis mm -hmm. voor, uh, voor hoe Filemaris bebouwing uh, ontstaan is. Hoeveel woningen zitten daar nou in? Ik zie uh, drie torens. Uh, Eén, twee, drie woningen. verdiepingen? Ja, veertien woningen. Veertien woningen. Veertien woningen ja. Ja, ja, dus hij, hij past het. ook bij die, bij die andere drie blokken, zie ik. Dan ga ik naar de toren, want uh, um, omdat daar wat af mocht, moest, ja? mocht je bij de toren wat bijdoen. Klopt. Hoeveel is dat geworden? Uh, we, we gaan 10%, 10 uh, uh, gaan we vergroten. Dus even concreet betalen, betekent dat dat we 60 centimeter naar buiten. Breder. Breder. Ja, en, en dus aan weerskanten. Uh, maar we moesten ook dezelfde verhouding aanhouden. Want anders zou dit een klein dikketje worden. En Precies. daarmee konden we 4 meter uh, omhoog. Mm -hmm. nou, en die extra vierkante meter, dat betekende dus dat we een hele verdieping ernaast af konden halen. Dat is, uh, dat is wel, als, je, als je iets breder maakt, moet je ook omhoog... om dezelfde contouren ja, te houden, dat klopt. begrijp ik. Hij ziet er ook echt uit als uh, de watertoren, moet ik zeggen. Alleen er zitten wat, wat uh, ja, gaten in, zou ik maar zeggen. Uh, zijn er balkons? Uh, nee, er zitten, uh, ja, er zitten ook balkons in. Een van de randvoorwaarden was dat we uh, geen vluchtrappenhuizen, liften, balkons uh, mochten niet aan de buitenkant komen. Hij moest alzijdig... En uh, dus de balkons die zitten aan de binnenkant. Mm -hmm. En uh, ja, als je, uh, som, de meesten van ons zijn wel eens in die watertoren vroeger geweest. En dan weet je wat voor fantastisch uitzicht. Dus als je daar gaat wonen, uh, ja, dan wil je eigenlijk alles van glas maken. Maar, uh, en dat was de, de achtertonische opgave. Mm -hmm. uh, omdat er een driedeling was: de grote kaderramen, het gesloten gedeelte en de kroon. Maar dat gesloten gedeelte, hoe maak je nou een gesloten gedeelte. Met fantastisch uitzicht. Waar je eigenlijk helemaal glas wil hebben. Uh, uh, nou, en dat hebben we opgelost door... Uh, en dat, dat kwam uit uh, een van de onderdelen was ook... We moesten aansluiten op de architectuur van de oude architect uh, Sitsma. En in Bloem, uh, Bloemendaal uh, staat bij de Leidsche Vaart staat nog een oud gebouw van hem. Hij heeft niet zoveel gemaakt. Maar daar zat een heel mooi raamdetail in met, uh, met grote penanten. En ik dacht van, hé, hey, als we die nou gebruiken, hergebruiken... Bij de toren, als je die toren dan onder een hoek ziet... dan vallen de meeste ramen steeds weg. Mm -hmm. Maar kunnen we toch behoorlijk wat glas maken. Nou, En op die manier hebben we de oude architectuur van Sitsma gebruikt... Uh, om dat probleem op te lossen. Die, de onderkant, uh, met die, uh, die, die grotere stukken waar drie uh, ramen in zitten... Ja. is eigenlijk ook zoals het is. Ja. Uh, wordt alles woning van beneden naar boven dan? Klopt. Ja. Dus, maar daar kijk je wel tegen filemades aan. Daar, dat stukje kijk je file, te, tegen filemades aan, ja. Oké, okay, en dan uh, ga je omhoog. Die ronde ramen, die, die horen ook bij een woning. Ja, ja dat, was een, dat is een hele uh, uh, speciale woning, omdat daar... Uh, hij is niet zo hoog. Hij is niet zo hoog. Nee, <laughs> er zit een, echt een waanzinnig mooie constructie in. Want daar komen de poten gaan als het ware naar binnen toe. En, uh, maar hij is heel erg laag. Dus daar hebben we uh, een, een woning gemaakt over twee verdiepingen. Zodat je beneden bijvoorbeeld de slaapkamer kan mm -hmm. maken. Omdat daar wat lager is en boven wel de woonkamer. En dat wordt een wat grotere woning. En daardoor konden we ook uh, die wat, ramen wel wat kleiner houden. We hebben ze wel ietsje groter gemaakt. Want anders uh, voelde we niet aan de daglicht. Dat blijft wel een woning. En, en op die manier konden we dat oplossen. Die uh... Elke zijde? Heeft elke zijde woningen? Of zijn er ook zijdes met uh, uh, twee zijden één woning? Nee, dus het, uh, het is één woning per laag. En dus dit is één woning? Ja. Eén, een hele ronding? Eén, ja, je hebt helemaal 360 graden zicht. Uh, en waarom, we hebben wel onderzocht hoor, of we twee, meerdere woningen... op een verdieping zouden kunnen. Uh, maar dan hadden we een extra vluchtrappenhuis nodig... En daarmee uh, verloren we zoveel vierkante meters qua uh, verkeersruimte. Ja, dat het eigenlijk niet uit kon. Dus, dus zijn we uiteindelijk uitgekomen op één woning per laag. Uh, en daarmee konden we met één vluchttrappenhuis uh, en de liftkern, die zitten sowieso al in. Dus alles uh, zit aan de binnenkant dan? Ja, alles de, de... zit aan de binnenkant, ja. Ja, de, de, de betonnen trap zit er niet meer in dan? Ja, die laten we zitten. Die zitten? De, ja, we laten de, de, de oude monumentale trap... die is echt fantastisch mooi... die laten we zitten. En, maar daarboven zat natuurlijk een hele andere trap. Uh, die gaan we wel vervangen. Ik moet het even voor mijn geest houden... want ik heb hem uh, trapmatig een keer gelopen. En dan, uh, dan blijft aan de binnenkant nog een stuk over... met de waterbak. Ja. Uh, wat doe je daarmee? Daar ja. komt de lift... De, die lift, die zit erin. Die, die gaat gewoon helemaal door naar boven. Die, de oude lift? De oude, de, oude, de oude lift, schacht. Ja, niet de lift zelf. Nee, nee, is, niet maar De schacht kan je gebruiken, toch? De schacht gaan we gebruiken. En uh, hij is net iets te klein voor de huidige normeringen. Maar we hebben met de gemeente overlegd dat we daarvan af mogen wijken. Dus hij wordt ietsje kleiner dan dat het eigenlijk mag. Uh, maar omdat het een monument is, kan dat. En uh, de, de basses, die, uh, die gaan we uh, hergebruiken... Er komen grote uh, gaten komen daarin te zitten. Nou, en, ja, het, is, uh, het is radio, dus ik kan het niet laten staan. <laughs> nou, we kunnen misschien maar een beetje be heb... vertellen hoe het <laughs> zit. <laughs> en uh, daar daardoor... ja, wordt hier van alles gebladerd. Oh, hier, ja, hier is ja, ja, ja, ja. Dus, het. Uh, <coughs> we laten de bassins maken, we grote ronde gaten, maken we daarin. Dit is de lift. En daar zit de, daar zit de lift. Zit daar, uh, en daar, uh, dus je gaat wel echt merken dat, uh, uh, uh, uh, dat je in de watertoren woont. Want je komt dat bassin uh, daadwerkelijk tegen. Nou, dan moeten we daar allemaal extra voorzieningen moeten we daar treffen. Want er bleek toch wat minder wapening in, de, uh, in te zitten dan dat we aanvankelijk dachten. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Die, uh, die bakken die ga je dus doorboren. Ja, klopt. En ik, ik zie hier een, een, een aantal stukken die, die komen daarin uit. En dat worden dus de, de kamers, de badkamers, noem maar maar op. Klopt. Het ziet er allemaal uh, heel mooi uit. Het is jammer dat we dat niet kunnen laten zien op, <laughs> op beeld. Want uh, de maquette ziet er prachtig uit. Uh, de, de, de, de, de layout ziet er goed uit. Nog even terugkomen op uh, uh, de stenen en, uh, en de bouw zelf dan. Hè? Je moet hem dus helemaal pellen. Ja. En wat hou je dan over de betonnen constructie? Ja, dan hou die betonnen constructie hou je over. En dan ga je boren. En dan gaan we boren. En dan gaan we weer opnieuw helemaal opbouwen. Maar dan moet je ook al die lagen. Uh... Ja, er komen vloeren komen in. En uh, dat, dat, ja, dat is een, met name de hele sloopoperatie is, is bijna een, een, een project op zich. Ja, ik moest er wel een beetje om lachen om die 1 april uh, grap. Want er waren al uh, hele plannen om hem dan om te keeperen op het, uh, op, op het parkeerterrein en zo. Ja, daar is hij uh, gewoon te mooi voor. En, en uh, dan, dan zouden we ook niet elementen zoals dat uh, trappenhuis zouden we niet kunnen bewaard kunnen houden. En dan gaan er ook heel veel andere dingen ja. aan de verloren. Dat is echt zonde. Nou ja, het was, uh, het was een goede grap vond ik in ja. ieder geval. En er zijn <laughs> heel veel mensen ingestonken. Uh, sommigen vonden hem leuk. Sommigen hadden echt commentaar erover. Oh, ken dat nou monument? Geweldig. <coughs> Kees, uh, wanneer... Nu, uh, het andere plan is ook gepresenteerd hè, vorige week. Dus eigenlijk is het rond. Uh, wanneer uh, gaat iemand de eerste schep in de grond zetten? Nou, ze beginnen op het plein. En uh, er zijn nog wat bezwaren op het, uh, op het plein bij uh, het deel van Bad Zandvoort. Uh, we hopen dat dat in mei uh, afgerond is. En uh, dat dan eigenlijk staat, de aannemer staat klaar om te starten. En dan kan de schep in de grond. Dus dat hoeft niet zo heel erg lang te duren. Maar goed, uh, uh, iedereen heeft het recht om, om bezwaar te maken natuurlijk. Maar die lopen nog dus? Ja, die, dat loopt nog. En, de gemeente, en... De, uh, de gemeente is helemaal rond met jullie, de verkoop? Ja, ja, klopt. Uh, nou, en voor, uh, voor de toren en filemaris, dat is een andere ontwikkeling. Uh, oh. ja, daar ga, ze hebben we nu net met de buurt in uh, gesprek, gesprek gehad. Uh, uh, goede reacties, ook goede aanvullende opmerkingen. Toevallig vandaag nog een mevrouw met wie ik gesproken had, die, wilde, die daar woonde. Die wilde toch echt wel graag wat meer groen uh, aan de achterkant ook hebben. Dus dat gaan we echt uh, kijken of we dat in kunnen passen. Nou, dan wordt het uh, een, een, toch een aardig project. Wat uh, na zoveel jaren... Want ik kan mij nog herinneren dat de ding in de fik stond in 2005. Gaat het toch een mooi project worden. Ja, absoluut. Kees, ontzettend bedankt voor je uitleg... en de mooie maquette die ik heb mogen bekijken. Ja, ik heb hier nog een klein uh, procentje... Uh, omdat jullie altijd uh, in de watertoren zaten. Het <laughs> leek me eigenlijk wel heel gepast... om uh, jullie een kleine replica ook uit te printen. Eh, zodat hij hier bij ZFM uh, de, de watertoren ook weer altijd aanwezig is. Ja, heeft. Kees, ontzettend bedankt. Ik heb hier een replica Er staan er trouwens drie nu... maar ik, ik heb de middelste maat replica in mijn handen. De prachtige watertoren waar uh, ZFM ooit begonnen is. Uh, bedankt. En uh, als er weer gebouwd wordt, dan houden we uh, graag contact uh, en op de hoogte blijven van uh, hoe het gaat. Graag gedaan. Dankjewel. Hey, hoe je wel. wat kijk je, Sip? Ga je mee een eindje varen?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 Het viel een laatste draai. Hey yo jip, wat kijk je sip? Alleen een herdershond is trouw. We vertrekken bij zon zonder van voor jouw piratenvrouw. Dit was uh, Rancun met Hey yo jip. Er worden iedere keer weer passende muziekjes uitgezocht. Uh, en nu gaan we het hebben over Pazen. Als het goed is, is dominee in Vrijhof uh, aan de lijn. Uh, ja, inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de paasboodschap. Maar ja, daarvoor uh, is het toch weer, uh, alweer twee jaar geleden, dat u een, uh, een echte paasdienst hebt kunnen houden. Ja, inderdaad. Ja. Van corona zijn we geruisloos overgegaan uh, naar een volgende fase ah. In de Oekraïne. De corona lijkt achter de rug. Uh, ja, je zou haast zeggen, uh, van de ene debacle gaan we naar een, uh, een nog erger debacle, Want de ziekte kan je overwinnen, ja. maar een oorlog uh, ja. kan je alleen maar uh, verliezen. Um, uh, ja, heel makkelijk beginnen, maar hoe beëindig je hem? Hè? Ja, nou ja, dat, ja. Uh, dat gaat nog een probleem worden wat uh, nogal enige tijd gaat duren, denk ik. Um, maar toch naar Pazen? Ja. Uh, zit hartstikke vol. Merkt u dat ook met de paasdienst straks? Uh, nou...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 In het in de buitenland kijk daar is de religie misschien wat hoger als in Zandvoort. Daarom had ik het ja. idee van goh, er zouden best wel wat toeristen kunnen komen. Ja, nee, er, zou, er zouden best mm. toeristen kunnen komen. Dat, uh, de, de, daar houden we ook altijd rekening mee. Hè. We hebben verschillende vertalingen achterin. Uh, ja, ja en, en we zingen de meest bekende liederen zodat ook mensen van uh, uit uit de rest van Nederland uh, gewoon mee kunnen zingen en uh, uh, een fijne dienst kunnen beleven. Um, wanneer is de dienst?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 Tien uur is de dienst en van tien tot elf hebben we dan meestal de dienst. Misschien dus op zondagmorgen? Ietsje, op zondagmorgen. Ietsje langer, dat, dat kan wel eens, omdat we wat meer zingen. Omdat het een vrolijke dienst is. We hebben een trompetist, Andries Martens, of een Hoe? trompetist, een, een bugelspeler. Uh, en die speelt samen met het orgel uh, ja, de, uh, wat, wat extra uh, mooie nummers ook tussendoor.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 Uh, uh, ja, ach, iedere dag een, uh, een heel leven, denk ik. Dat denk ik ook. Dominee, ontzettend bedankt en ik wens u een zalig baas. Van dezelfde, ja, een hele goede baas. Dank u wel. De VINS, daaraan. Ik weet niet of ik jou ga kijken waar ik heb gewerkt: stars like diamonds. For the world, enough for me. Ik ga een andere drink. I'd like you for a while But I wouldn't ask anyone to love me If I were smart I'd turn you cold But I find myself just wanting to be yours You are safe and I've a chosen few Oh I wish I knew Jesus like you do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 We're on a train Ja, een aardig stukje muziek, weer goed uitgezocht. En het eerste stukje was Skinny Jeans van Elisa Doolittle en Crocodile Rock van Elton John. Gaan wij praten met uh, Kevin Marcus van uh, Wim Hildering. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden eigenlijk een, uh, een soort groepsgesprek willen houden met Nathalie Plantinga, de Regisseuse er ook nog bij. Maar dat is helaas niet gelukt. Dus we gaan praten nee, nee, met uh, Kevin. Nee. Kevin, ja. wie is de gelukkige winnaar? Ja, dat kan ik natuurlijk nog niet zeggen, Ben. Want dat is natuurlijk de vraag uh, die, uh, die uh, ja, tijdens het stuk beantwoord gaat worden. En daar hebben we wat leuks van gemaakt. Uh, in, de, in de pauze. Als dus, je uh, bij binnenkomt, krijg je eigenlijk een kaartje om te kijken. Van, uh, waarvan jij denkt, van wie is de gelukkige winnaar? Oei, dus het wordt nog het een... Uh, bedrijf um... te kijken. <laughs> het wordt nog een puzzel. En puzzelster. dan kun je, dat, uh, kun je dat opschrijven. Dus nee, daar Aha. kan ik nog geen, uh, geen uitspraak over doen. Nee, dat snap ik. Ehm... <laughs> um. Het wordt dus weer een, een, een spannend uh, komisch verhaal. Dat is, iets anders kan ik me bij heel uh, dingen ook niet voorstellen. Nee. Um, dus even terug, want het is natuurlijk alweer een tijdje geleden dat uh, de laatste voorstelling was. Ja, ja helaas wel. Ja, de laatste is uh, in 2019 in december Badshenas geweest. Ja, onder de regie van uh, Van Nelke. Ja, hebben jullie ja. Uh, jullie zijn helemaal uh, stilgelegd, hè? Want het kon natuurlijk allemaal, allemaal niet. Mm -hmm. Er was een korte opleving uh, uh, midden vorig jaar. Hebben jullie toen wat gedaan? Uh, ja, zeker. Ja, wij hebben, uh, ik moet even goed nadenken natuurlijk. Maar we zijn wel begonnen, uh, net voor corona, ook met dit stuk. Uh, mm -hmm. Met de druk Gewinnaar, ook onder de regie van, uh, van Nathalie. Uh, ja, helaas uh, ja, kwam corona uh, er tussendoor En uh, toen hebben we stilgelegen. Toen zijn we in 2020 begonnen met Oma's Wil... Uh, dat is onder de regie van Mark Versteeg geweest. Ja. Ja, en toen kwam er weer een lockdown. En zo zijn we eigenlijk een beetje verder gegaan. Dus we hebben Oma's Wil een paar keer uh, verplaatst. En nu uh, <tie> ja, zijn we weer begonnen met, uh, met dit stuk. Ja, dus. Uh, we zijn uh, wel af en toe een beetje bezig geweest. En we hebben ook nog een één-acte gedaan uh, in Amuiden. Uh, onder de regie van, uh, van Nathalie ook. Maar dat is eigenlijk een beetje wat het uh, wat is geweest. Dus we zijn elke keer begonnen. En elke keer moesten we helaas weer uh, cancelen. Met pijn in uh, ons hart. Ja, dat, dat, dat snap ik. Want uh, jullie zijn allemaal uh, begaafd en, en uh, echt begaan met, uh, met Hildering en het toneel. Ja. Um, je mag natuurlijk wel een klein beetje vertellen waar het over gaat. Ja, zeker weten. Zeker weten. Nee, uh, de gelukkige winnaar uh, gaat over een, uh, over een man, Ruud... En Ruud, die, uh, ja, die heeft uh, gokschulden gehad. En zijn vrouw is bij me gegaan. En heeft zijn huis moeten verkopen. En die uh, gaat uiteindelijk bij zijn broer wonen. En uh, na nou zijn broer, die heeft het allemaal prima op, uh, op de rit. En uh, Ruud wil eigenlijk wel weer een vrouw. Maar hij wil eigenlijk wel een vrouw met centjes, uh, met Dus hij heeft een huwelijksadvertentie uh, <laughs> in de krant gezet. En daar hebben wat, wat vrouwen op gereageerd. En daar heeft hij zes dames op, uh, op uitgenodigd... om langs te komen bij zijn broer uh, thuis. En hij doet alsof hij heel welgesteld is. En, en daar moeten de dames dan mee doen. En er wordt dan gekozen. Of hij, maar hij gaat kiezen. Hij gaat, uh, ja, hij gaat ja, ja. kiezen uh, welke, welke dame hij het leukste vindt. En uh, ja, wie met hem... Uh, het, het verdere leven mag, uh, mag delen. Ja, ja. Met een welgesteld iemand die eigenlijk niet welgesteld ja, is. Niks, ja, die niks, niks, niks. Uh, ja, uh, als ik uh, in de cast kijk bij jullie uh, uh, Hildering, en ik moet daar zes vrouwen uithalen, dan ja. kan ik ze wel verzinnen, maar mag jij vertellen wie het zijn? Jazeker, uh, dat zijn uh, uh, Zietteke, Wendy, Heel, uh, uh, Annette en Terry, en dan vergeet ik één, Claudia. En dan, uh, dat zijn de zes dames uh, waaruit gekozen mag worden. En dan heb je Jan Hilko als, uh, ja, echt als, als man. Als Ruud? Um, als Ruud, inderdaad. Uh, <laughs> ja. um, Mirjam Borstel als uh, de buurvrouw, want de buurvrouw die komt vaak bij hè, de broer, Bob heet hij. Mm -hmm. En die, uh, ja, daar komen ze thuis. En dat is Mirjam Borstel, is dus de buurvrouw. En dan ben ik zelf de, ja, de broer. Het broertje waar, uh, waar naartoe Ja, waar het allemaal goed mee gaat. Waar het allemaal goed mee gaat. <laughs> ja. goed. Hey, um, het is jammer dat de regisseur niet, uh, uh, niet... Ik kan het er niet aan de vraag, maar het is bij jullie bekend... dat uh, er wordt een heel mooi stuk ingestudeerd. Ja. En toch blijkt dat af en toe een acteur een beetje een eigen draai eraan gaat geven... om te kijken of een andere tegenspeler... Uh, ...uit het evenwicht gebracht kan worden. Ja. Mag dat? Toen gebeurt dat wel eens, ja. Ja. Is, <laughs> is Nathalie daar streng in? Ja, wat kan ik daarover zeggen? Nou, Nathalie is wel uh, iemand die, die, die kan onwijs leuk regisseren. Doet het hartstikke goed. En heeft een duidelijke mening in hoe ze het wil en, en wat ze wil. Dus we hebben wel eens een repetities gehad waarin de intonatie... bijvoorbeeld bij mezelf uh, de intonatie een paar keer anders moest... Mm -hmm. En dat blijft maar terugkomen. Dus dan is het niet van nou we spelen dat stuk dertig uh, keer en dan pas gaan we kijken. Maar het is echt op het moment zelf doe je dat. Uh, het is maar zo om jouw vraag te beantwoorden. Als de tegenspeler maar weet wanneer die moet. Ja. Uh, dus het is ook een beetje aankijken van welke tegenspeler heb je. En we zitten nu met een aantal speelsters die voor het eerst uh, zo'n stuk spelen bij ons. Bijvoorbeeld Mirjam is al heel lang bij ons... Uh, Um, ja, ...souffleus, maar speelt voor het eerst echt een toneelstuk mee. Nou, daar heb ik heel veel tegenspel mee. Dus ja. Ja, ik weet eh, waar zij wel en niet uh, tegen kan. Dus ik zal haar ook niet uh, het bos in sturen, om het zo te zeggen. Ik kan me, vo ik kan me ja, voorstellen ja, dat je dat bij Wendy wel kan doen. Um, ja, dat zou kunnen. Ja. Maar <laughs> ik vind het ook wel belangrijk om gewoon het stuk neer te zetten... Ja, ...dat uh, uh, zoals het uh, geschreven is... Uh, en zoals de regisseur dat wil. En Nathalie daarin is wel uh, ja, gewoon een goede regisseur die uh, ons allemaal weet neer te zetten. Mm -hmm. Waar nodig, maar ook wel echt het, het uiterste eruit kan halen. Oké, okay, nou dan weten we daar ja. alweer uh, genoeg van. Want ja. uh, op, op het toneel uh, loopt het zoals het loopt. Um, ja. Ik heb nog een uh, vraag over de kaarten, want vaak uh, begint de voorzitter... er zijn nog uh, drie donateurs, niet, uh, er zijn nog, de zaal zit vol met donateurs... alleen drie mensen nog niet. En ho hoe is het nu? Uh, qua donateurs? Ja. Uh, ja, volgens mij, dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd... zijn er nog best wel een aantal uh, donateurs... Uh, en de zaal zit uh, redelijk vol, maar er zijn nog steeds kaarten te verkrijgen. Yep, nee. en je kunt ook altijd natuurlijk donateur worden. Uh, voor 12,50 per jaar kun je gewoon twee voorstellingen bij uh, bijwonen. Uh, dus daar zijn we altijd heel erg blij mee, natuurlijk. Hoe meer donateurs, hoe beter. Uh, maar we zien nu ook dat er veel losse kaarten verkopen is, dus dat is ook wel heel erg prettig. Uh, maar ja, donateurs zijn natuurlijk altijd uh, welkom. Ja. En dan ben je altijd verzekerd, eigenlijk, van, hè, van tevoren al weten dat je kaart uh, kan kopen. Ja, uh, hoe word ik donateur? Ja, als je naar de website gaat: uh, www.toneelhildering.nl. Uh, www.toneelhildering.nl. Ja, klopt, ja. En daar staat een uh, kopje donateurs, en daar kun je donateur worden. Uh, en tegenwoordig kun je ook uh, je kaarten kopen via uh, de website. En daar staat weer een kopje bij uh, kaartverkoop. En daar kun je dan een uh, ja, formulier invullen. En daar, uh, daar reserveer je je kaarten. En dan krijg je weer uh, van de ledenadministratie krijg je dan iemand, uh, een mailtje van dus van Joyce. En zij, uh, zij verzorgt alle kaarten en uh, betalingen en dat soort dingen. Ja. Oké, okay, nou dan rest ons nog de datum en de tijd... Ja, dat is volgende week uh, vrijdag en zaterdag, 22 en 23 april. En dan gaat, uh, gaat de deur open om uh, half acht. En het stuk gaat beginnen om kwart over acht. En, uh, oh, ja. je hebt het uh, het kwartiertje heb je al uh, meegenomen, zie ik. Ja, natuurlijk. We weten precies <lacht> hoe iedereen is. <lacht> ja, normaal is het nee, acht dus, uh, uur. Met... Maar het wordt dan uh, ja, kwart nee, over acht. Ja, kwart over acht gaat het beginnen in okay. Theater de Krocht. Uh, ja, en, uh, ja, het is gewoon een heel leuk stuk. En niet omdat ik er zelf in zit, maar het is gewoon een heel leuk stuk uh, geschreven en gespeeld en uh, goed geregisseerd. Dus uh, ja, zeker het kijken waard. En uh, juist na de coronatijd is het leuk dat we weer, uh, weer mogen beginnen. En uh, ja, de spelersgroep is helemaal enthousiast en uh, nog zes dagen wachten en dan beginnen we. Ja, ik ben er zeker bij. Wij hebben de kaarten al in huis, dus uh, goed, dat heel komt, goed. komt allemaal goed. Te goed, allemaal goed. Uh, nou ja, we gaan elkaar aanstaand weekend zien. Ik wens jullie nog uh, heel veel plezier in, uh, in de aanloop. Want er zal toch uh, nog een generale volgen, denk ik. Ja, zeker. Ja, volgende week zit het helemaal vol. Alleen woensdag vrij. Dus oh, okay. uh, ja, hele week uh, lekker, uh, lekker knallen. Goed. Nou, er zijn nog kaarten te koop op uh, www.wimhilderingtoneel.nl uh, Nee, toneelhildering.nl Toneelhildering.nl En uh, ja. je kan donateur worden en je kan ook daar kaartjes kopen... Helemaal goed. Kevin, bedankt voor het gesprek en wij zien elkaar volgende week. Yes, dankjewel Ben en uh, succes met de uitzending. Ja, dankjewel. Bye, -bye.